Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie in Utrecht is hard op zoek naar een man die fietsers aanvalt. Begin deze week reed de man een vrouw van 19 klem en trok haar van haar fiets. Zij wist weg te komen en de man ging er vandoor. De politie vermoedt dat dit niet de enige keer was. In Utrecht zijn mensen alert, is te horen bij Hart van Nederland. Ik wist het niet, ik had er nog niet van gehoord. Um, dus dat is wel spannend. Ja, ik denk dat ik er wel meer op zou letten zeg maar, nu dat ik dan zoiets weet... Ik had er eigenlijk niet zo verwacht inderdaad, want op zich, ik acht Utrecht best wel veilig gewoon. Dus nee, ik vind het eigenlijk heel jammer. Ja, heel vervelend. Erg gewoon. Schrikt u? Ja, dat wel. Ik vind het heel erg. De politie heeft inmiddels een foto van de man gedeeld en ze hopen dat mensen die meer weten zich melden. In Japan moeten ruim 18.000 mensen hun huis uit vanwege een orkaan. Honderden vluchten in de buurt van Tokio zijn geannuleerd en veel treinen rijden niet. Ook zaten ongeveer 4.000 mensen zonder stroom. Inwoners zijn via social media gewaarschuwd voor hoge golven, landverschuivingen en overstromingen. Een flinke ravage op het strand bij Ouddorp. Vannacht brak er een grote brand uit in een strandtent. En inmiddels is daar niets meer van over, ziet deze verslaggever van Rijmond. terras aan de voorkant staat nog, maar het hoofdgebouw... je ja, ziet alleen de stalen constructie nog uh, van overeind staan. Dit is echt een felle brand geweest uh, vannacht. De brandweer is nog bezig met nablussen. Het Brabantse dorpje Luiksgestel stond gisteravond volledig op zijn kop. Hun Olympische held, Harry Vrijze, werd daar gehuldigd. De baanwielrenner is, gebo is er geboren moesten dus wel even zijn drie gouden plakken laten zien aan de duizenden trotse dorpsgenoten. Ik heb heel veel huldigingen achter, achter de rug. Echt, uh, heel de week bestaat al uit huldigingen. Maar toch om hier in mijn eigen dorp, ja, waar ik eindelijk mijn vrienden weer kon zien, heel veel familie. Ja, ongelooflijk dat er zoveel mensen hier naartoe komen uh, ja, om dit te vieren. Dat uh, maakt het zo mooi. In Kenia hebben ze een eerbetoon aan sporthelden, waaronder olympisch kampioen Veit Kipjegon, weer weggehaald. Drie grote standbeelden waren er neergezet, maar het leek eerder de papier kunstwerken van een lokale carnavalsvereniging. Autoriteiten hebben de beelden maar weg laten halen, want hoge functionarissen noemden ze genant en een misplaatste grap. Krijg je het weer nog. Vanuit de kust trekken er bijna de hele dag buien over. Daardoor koelt het wel af. Van een graad of 19 tijdens de buien tot maximaal 24 daarna. Dit weekend meer zon en dan ook ietsje warmer. ZFM Verkeersupdate, Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Her en der een paar korte files in onze regio. Vijf minuten vertraging door de werkzaamheden aan de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht bij Maarse. Drie kilometer file. En tien minuten vertraging op de A8 vanuit Zaanstad naar Amsterdam. Voor knooppunt Koenplein staat drie kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.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 We hebben kleine is technische probleempjes. Goedemorgen allemaal. Ik hoor jou ook niet. Deze staat uit. Nou, weet je, we gaan meteen maar even een liedje draaien. We gaan naar Charles Aznavour met La Mama. Ils sont venus,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 Statue et sur la place, bien sûr vous lui tendez les bras en lui chantant Ave Maria.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 Enfin, après une bonne journée, pour qu'il sourit en s'endormant. Ave Maria. Y'a tant d'amour, de souvenirs autour de toi. Ja, Charles Aznavoer met La Mama. Zoals jullie weten, ten eerste natuurlijk hartstikke welkom bij ons programma. Ja. Even geen rust aan de kust. Oh. Vandaag met een uh, iets magerdere bezetting. Want ja. Beppe is niet in Nederland, dus die kon uh, ons uh, niet ondersteunen vandaag. Maar Hannie en ik zullen met z'n ja. tweeën ook de klus wel klaar. Wij gaan het met z'n tweeën klaar. Ja, hè? natuurlijk. En, en ja, Beb ja, natuurlijk. is er een beetje bij. Volgens mij luistert ze op afstand mee. Ja, ja, ja, we krijgen we ook nou duidelijk zwaaien? instructies. Ja, we krijgen instructies. Wil je nu even zwaaien? En, uh, ja, ja, ja, ik kan je nu ja. horen. En dus we worden helemaal. Uh, de regie ligt uh, in elders. Ja. <laughs> Zullen we maar zeggen. Ja. Uh, we zijn, we begin, zoals jullie weten, jongens, beginnen we altijd uh, met een uh, nummer wat over vrouwen gaat. Omdat we ook een beetje een vrouwenprogramma hebben. En. Uh, Vandaag was dat ja, de, eigenlijk de meest bijzondere vrouw in ieders leven. La Mama van Charles Aznavour. Nou heerlijk. We gaan nog veel meer mooie nummers draaien. En uh, we hebben straks een heel speciale gast in ons programma. En uh, voor hem gaan we nu een nummer draaien... wat echt van alles met hem te maken heeft. En als jullie niet aan het kijken zijn... dan geef ik jullie de opdracht om te gaan raden... Wie er bij ons ja. aan tafel aangeschoven is. Ja. We gaan uh, luisteren naar een prachtig nummer. Onvergetelijk.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 I'm gonna go Ja, ja, ja, ja, ja. Take 5 van Dave Brubeck. Hartstikke Jesse. En ik ben zo benieuwd of jullie thuis nu in de gaten hebben... of dat jullie snel zijn gaan kijken op die camera. Wie we hier aan tafel hebben zitten. Ik ga naar Hanny kijken, want Hanny gaat het verklappen. Ja, Hans Rijmers. Goedemorgen. Van, goedemorgen, Hans. Wat leuk dat je er bent. Even. Van Jazz in Zandvoort. Ja. En uh, over drie weken barst het weer los... En ik heb begrepen dat het dan alweer het 22e seizoen is. Ja. Beide vanaf het begin bij? Nee, niet helemaal. Uh, Erik Timmermans is natuurlijk ook begonnen met zijn concerten in, uh, in de Stinkende Emmer. Oh ja. He, in, ja? Uh, bij een Ramblaan kwartier. Ja. Uh, uh, maar hij vond, en dat vinden wij nu nog steeds... Uh, dat wanneer er uh, muziek wordt gespeeld... En, en, of dat nou jazz of klassiek is... dan moet je gewoon zitten en luisteren... En, en, en verder niks meer. Nee en wil je dat niet, en wil je door de muziek heen... Uh, lekker kletsen en een wortje drinken... Ja, dan is dat ook prima, maar ja. dan moet je naar een andere plek. Meer een soort concertsetting, zeg ja, maar. Ja, en, en, en hij wilde heel graag uh, serieus muziek uh, maken. Ja. En, en zijn companen ook uh, En jij spreekt uh, in de verleden tijd, Hans, want en, hij is niet meer... Ja, opgerond, nee, nee, hè? maar dat, dat, dat was uh, 24 jaar geleden. Ja. En... Toen is hij op zoek gegaan naar een ruimte waar het wel kon. Dus dat hij meer op concertmatige manier zijn muziek kon, kon maken en, en kon laten horen. Nou, uiteindelijk, na wat ontzwervingen, is hij toen uitgekomen in, in de krocht. Ja. Bij, bij Theo. Ja. Uh, nou, Theo vond het allemaal prima. Ja, die eerste vijf, drie, vier jaar, daar heb ik niks mee te maken gehad. Toen wist ik ook niet eens dat hij dat hier deed. Ik kende Erik wel. Ja. Uit een hele andere. Uh, op een hele andere manier, bij basketbal de samen. En okay. dus dat was heel anders. Ik wist, ja. niet, eens, nou, ik wist niet eens dat hij muzikant was. Nee. Geen idee? Nee. Want als je in basketbal bent, praat je daar niet over. Nee. Nee, ben je lekker met andere dingen ja. bezig? Ja, dat is. En, ja, uh, ja, ja. Ja, en, en toen kwamen we daar een keer, uh, stom, uh, nee, niet stom toeval. We zagen dat er een optreden was, en toen zeiden we van, nou, daar gaan we naartoe, dat is leuk. En toen stond Erik daar aan de bar bij Theo. Ja. Ik, zeg, ik zeg tegen Ter. Ik zeg, god Erik, wat leuk dat jij hier ook bent. Kom, <laughs> kom je ook kijken. Ja. Nee, ik moet spelen. Spelen? Wat ga je spelen dan? Nou, bassist. Ja. En dan organiseert. Ja. Want hij had natuurlijk... Die, die, uh, het, het verloningsbureau. Ja. Hè, dus hij, uh, al die artiesten... en die, die, die, die, die, die muzikanten, die verloonden niet. Ja. Dus hij had natuurlijk een enorme pool... aan Nederlandse muzikanten. Ja. Hè, muzikanten vooral waar hij uit kon putten om die in Zandvoort te laten spelen. Ja. Nou, de, de eerste jaren dat wij daar ook kwamen... Was er 35, 40 man. Da, da, daar heeft Erik echt privé heel veel geld uh, uh, meegebracht. Want hij wilde wel iedereen keurig netjes uh, uh, de fee geven... volgens de BIM-norm. Ja. En niet zoals ze dat in kroegen deden. Hè? Dus in een bekende Amsterdamse Jazzkroeg, toen dat hij. Die kreeg... Ja. Uh, 70, 70 euro ja. uh, of 75 euro. En dan moesten ze de parkeren van betalen. En, de, en vaak nog hun eigen drankjes ook. Dus. Ja. Maar Hans, ik onderbreek je even, want jij ja. spreekt over Erik in de verleden tijd. Ja, ja, ja, ja. Voor de luisteraars, hij is nee, maar, niet meer uh, onder. Nee, ja, ja, ja, Erik is. Toen hebben we er op een gegeven moment een stichting van gemaakt. Ja. Nee? Oh, Daar konden we subsidie aanvragen. Nou, noem maar op uh, um, en Erik is uh, vijf jaar geleden helaas uh, overleden. Ja, uh, uh, ja BSE. Uh, uh, gekke koeienziekte. Ja. Opgelopen in Engeland. En uh, ja. dat ging helemaal fout. Ja. Dat was een hele trieste toestand. Maar uh, in, zijn, uh, in zijn geest uh, zijn we ermee doorgegaan. Ja. We hebben we de stichting uh, opgericht. Nu, inmiddels. En jij bent hoe lang 20, voorzitter nu? Vanaf de oprichting van de stichting. En het is nu een jaar of... 16, 17 denk ik. Ja, En dan moeten we dat niet we onvermeld dat laten... dat jij uh, in 2019... Uh, door de voormalig burgemeester... Nick Meijer... een koninklijke onderscheiding oh, opgespeld ja, gekregen. Ja, ja, of ben joh. je daar weer te bescheiden voor ja, om dat nee, te noemen? Maar dat, dat, dat, dat, <laughs> nee, maar dat heeft, dat heeft niet zozeer te maken... met Jezus Zandvoort. Dat dat eigenlijk wat meer te maken... Met uh, uh, uh, uh, uh, uh, besturen, uh, sporthal. En, oh, diverse weer uh, bij elkaar. Uh, ja. En, en, en, en toen de tijd in de basketbalvereniging met die meiden allemaal. En, ja. en, pff, nee ja. uh, Het is allemaal geen verdiensten. Ik, nee. ik bedoel, op het moment dat je het leuk vindt om het te doen, uh, wat het ook maar is, dan is het geen belasting. En, en dan is het helemaal goed. Nee. En natuurlijk is het een, een, een, zeer gewaardeerd. Ja. Zeker. Uiteraard. En, en, en een, en een uh, waardering. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Zeker. Ik, ik, uh, ik maak het niet groter en niet kleiner dan het is. Nee, maar jazz yes is wel uitgegroeid tot een enorm succes. Nou Je moet ja. werken met wachtlijsten. Het is, het is natuurlijk ooit begonnen, al, uh, in feite, uh, als hobby. En dat is het nog steeds. Ja. Maar ja, met de 22e seizoen is het nauwelijks nog hobby. Ja. Want de vaste kern die altijd komen. He, en, en voorheen was dat uh, 60, 70 man en, en, en nu zijn dat er ondertussen 120, 130 geworden ja. en die, die verwachten wel dat wij de tweede zondag van de maand he, ja. van september tot en met mei een leuk concert organiseren ja. in die twee jaar corona toen heb ik ook gedacht van nou, we doen twee jaar niks wanneer we weer wat kunnen gaan doen blijft iedereen dan komen ja. nou, moeiteloos ja. Uh, dus kennelijk uh, uh, voorziet het in een, in, een, in een behoefte om daar zondagmiddag te zijn. Daarna uh, gezamenlijk, wanneer, wanneer iemand dat wil, een hapje te blijven eten. Ja. Het is een fantastische collectiviteit. Hey, en nu, nu Erik er niet meer is, wie zorgt dan nu voor de line-up uh, van zo'n seizoen? Oh nee, uh, uh, Jean-Louis van Dam en Fris ja. Landesberger. Uh, dat waren ook van Erik hele goede bekenden. Hè? Die, ja. die hebben jarenlang samen gespeeld. Uh, en, en die doen nu het de, de, de programmeren van de, van de programma's. Ja. Ik ben niet bij, het, bij sek, het programmeren, ben ik niet bij betrokken. Ik nee. heb onvoldoende verstand van, uh, van uh, muziek om dat uh, te kunnen doen. Natuurlijk, uh, liefhebber. En, ja. en, en je kan er wel iets over vertellen. Maar op het moment dat er geprogrammeerd moet worden... dan moet je dat door die twee professionele muzikanten laten doen. Ja, en je merkt ook dat de mensen die, die opgetreden hebben... graag weer terugkomen, want je ziet af en toe... Ja, we, dat, ja klopt. Dat, dus het dat klopt. Dus we vallen in de smaak hier in Zandvoort. voor. Zeker, zeker. Ja. Maar ze vragen zelf ook van... goh, wat leuk, wanneer mogen we weer terugkomen? Ja. Dat is natuurlijk een fantastisch compliment. Ja. He? Dus ja. ze hebben het naar hun zin gehad. Het eten daarna vinden ze leuk. He? Het, het ze publiek blijven ook zit, eten. Het, ze zitten tussen het publiek, ja. uh, uh, die muzikanten. Ze kunnen gewoon met ze praten... Je kan zo ook naar het concertgebouw kijken. Uh, kun je ze ook zien. En, ja. en dan zit je van afstand te kijken en denk je... Goh, wat leuk. Ja. En, en verder weet je niks. Hey, en Hansen, nou is het, stopt het in de krocht? Of het is ja. al gestopt. Ja. Jullie gaan naar een andere locatie. Ja. Kun je daar wat over vertellen? Ja, ja zeker. Uh, uh, uh, ja, ik hoop dat ze dan nu... Het bord hangt op de krocht. Hè. Dus uh, uh, ik hoop dat ze na de bouwvak gaan beginnen. Hm. En dat het dan september volgend jaar klaar is. Dat we weer kunnen beginnen. Maar wij hebben een... Uh, uh, een heel gastvrij uh, kunnen we gebruik maken. En ik noem het maar even de huiskamer van Nieuw Unicum. Ja. En uh, Nieuw Unicum heeft natuurlijk die enorme brinken. Wanneer je de hoofdingang inkomt. die, die enorme koepel. Ja. Nou, daar, kan, daar kunnen 300 mensen in of zo. Dat is natuurlijk heel groot. En daar eigenlijk opgekomen tijdens de Nieuwjaarsreceptie. Ja. Uh, uh, in Nieuw Unicum. Dat daar toch met. met Gert-Jan Bluis. Daar is, ja, we moeten weg uit de krocht. En wat nu? Ja. Nou, dan ben je aan het zoeken in, de, in het dorp. Ja, daar is geen vergelijkbare ruimte. Dat, nee. Het is er gewoon domweg niet. Nee. En dus uiteindelijk stonden we daar... Ja, maar wat gaan we naar zoeken? Kijk eens even wat we hier om, ja. wat we hier om ons heen hebben. Nee, en de akoestiek, is het vergelijkbaar? Ja, prima. Ik ben er met Jean-Louis van Dam geweest. Dus ja. die laat ik het beoordelen. Ja, ik kan wel zeggen dat het goed is. Maar het gaat niet om mij, hè? Nee. Ik, ik, ik bedoel, het gaat om die muzikanten. Die ja. moeten vinden ja, ja, dat ja. het goed is. Ja. Nou, ik en, vind van de, van de uh, live-programma's die wij van daaruit hebben gedaan met artiesten... gaat perfect. Ja. Ja, hele mooie akoestiek zit ja. er in die hal. Ja. Ja. Dus de, de vleugel, het vleugeltje wat in de, uh, in de, in de, in de krocht stond, is er naartoe. De techniek is er al naartoe. Ja. dus. Uh, dus wij gaan 8 september daar uh, beginnen. En, en er kan ook een hapje gegeten worden. Ja, wat leuk. Uh, maar goed, op, op de site uh, www.jessenzandvoet.nl. Ja, daar staat alles. Ja. Dus daar kunnen gewoon de kaartjes gekocht worden. En kan je eventjes een, en, een, een klein tipje van de slag? hoe ja, ja, wie er komen gaan. Ja, ja, ja, ja. Nou, we beginnen 8 september met Laura visie. Dus dat. dat zo, is al, zo. Dat is dat is mooie euh, mooie binnenkomen. Ja, ah, zeker. Is wel hè? prima. Maar ja. Ja, ja, maar er speelt nog iets anders. En eigenlijk oh. is dat. Zo ontzettend leuk om te doen. Uh, iedereen die in de krocht kwam, die betaalt 15 euro entree. Nou, dat is logisch wanneer je daar zit. Ja. Maar diezelfde entree, die betalen ze bij een nieuw Unicum ook. Ja. Maar degene die daar wonen, Ja. wanneer wij 150 kaartjes hebben verkocht, bijvoorbeeld, ja. dan is het vol. Ja. Dan staan er 150 stoelen. Hè, dus voor degene die het kaartje hebben gekocht, want gaat, is er geen verschil met de krocht. Maar degene die daar wonen. Die ja, moeten kunnen kijken. Die kunnen en... natuurlijk gewoon eromheen ja. aanschuiven. Ja. En die kunnen het ook zien. Ja, en die hebben daar dan... negen uh, uh, concerten. ja, ja uh, uh, Muzikanten. Van topniveau. En jullie zijn eigenlijk bij hun te gast. Precies. Dat is hartstikke dus dus leuk. daarmee ja. vind ik dat we dat dan ook een beetje... moeten ja. compenseren. Ja. En, ja. en, en dat is ook prima. En ik heb het ook een aantal keren gevraagd... in, in de afgelopen concert in de Krog nog. Van, mensen houden rekening mee... Jullie gaan er naartoe. Jullie betalen een kaartje. Hè? Dus die kost 15 euro. Of een paspartoetje. één van beide. Maakt niet uit. Maar degene die daar wonen, die horen het ook. En die betalen niks. Ja, maar ik, nou, ik kan simpel. me niet voorstellen... Maar er is dat niemand er niemand daar een probleem antwoord... mee heeft. Wou ik net zeggen, ik kan me niet voorstellen... Nee, dat er een, nee, een antwoord is nee, die kan ik... zeggen van... ja, maar dat is niet eerlijk. Want nee, je dat... gunt het die mensen zo... dat ze ook op die manier van alles mee kunnen maken. Hè? Ja... Als maar je moet dat van tevoren wel even vertellen. Ja, natuurlijk. Ja. Doe je dat niet, dan is het van... Ja, ja. maar ik, eh, ik betaal 15 euro en die ja, zitten gratis ja. te kijken. Waarvan ja. ik dan de neiging heb van, weet ja. je wat, dan betaal ik geen 15 euro... en dan ga jij je leven lang in een rolstoel ja. zitten. Ja, Zullen ja, we precies. het dan zo doen? Ja. precies. Ik, ik bedoel, dat, dat slaat ook nergens op. Nee. Maar jongens, ga ja. dan nou, gun mekaar nou wat. Ja, Dat ja. is toch heel leuk. En Hans, een nieuwe Unicum ook... Prima bereikbaar. Er ja, ja, je kan eromheen natuurlijk prima. Ja. Uh, in de vakken kun je overal uh, parkeren. Ja. Ja, ja Mensen dat, kunnen dus weer dat lekker blijven wel. eten. En waar? je kan op de fiets. Ja, ook prima. Nou, dat ja, de dat, dat eten dat is natuurlijk wel even een Ander dingetje, dingetje. Even hè? een dingetje. Bij Theo was het al, hadden we wat afspraak met Theo. Wij bemoeiden ons niet met eten. Nee. We hebben, wij zijn van de muziek en we zijn niet van ja, het eten. Nee. Van, wanneer je wil blijven eten, dan moet je, uh, moesten ze rechtstreeks bellen naar Theo. Ja. Ja. En zeggen van, ik kom wel, ik kom niet. En prima, ik, wij bemoeien ons daar als stichting niet mee. Nee. Nou, hier ligt dat iets wat ingewikkelder. Nee. Uh, je, kan ze, je kan die mensen niet laten bellen een Nieuw Unicum. Nee. Dat, dat, dat, dat <laughs> gaat, gaat er niet worden. Dus we hebben nu een, uh, een, uh, een mailadres. jazz.nieuwunicum.nl ja. Daar kan iedereen opgeven. Uh, keuze uit twee minuutjes. Kunnen ze opgeven, willen ze minuutje A, minuutje B? Nou, dat zetten ze even op de mail. Dat gaat Nieuw Unicum. En dan weten zij hoeveel er komen. Zijn ze klaar Terwijl, met eten? Dan gaan ze bij een Nieuw Unicum zelf afrekenen met wat zij hebben gehad. Ja. En dat gaat. Ja, ik, ik, ik, ik, ik weet niet hoeveel reserveringen of er inmiddels zijn. Hè, maar dat moeten ze dan wel even reserveren uh, de laatste woensdag voor het concert. Hè, dus in ja. dit geval 4 september. Hè, 8 ja. september hebben we het concert. Dus de woensdag is dan de 4e. Dus uiterlijk de 4e. Moeten ze het wel even melden? Ja. Hè? Maar ik neem aan wat, dat, dat, wat dat die informatie heet. ook allemaal op ja, de website allemaal, te vinden dat is. Dat het staat allemaal op de site, in de persberichten ja. en, ja, en, en okay. in de nieuwsbrieven. Nou, ja. er is een rectificatie op de nieuwsbrief gekomen. Want daar, ik, ik, ik, heb dat, ik had als adres opgeschreven: Zandvoortselaar 65. Oh. Nou, dat is niet goed. Nee. Nee. Dus, nee. Dus 165. Okay. Ook dat nog. Okay. Dan komen ze bij mensen thuis. ja. dat denk ik, Dus ik had Nou, oh, doe maar een oh, dit, moeten we even, dit moeten we even veranderen. Het oh, ja. staat er straks 100 maanden bij een oh, willekeurig ja, ja. ja, misschien, wie weet is dat wel veel gezelliger hoor. Ja, geen idee. Als je nou, toch nou, nadenkt nou. dat het alweer bijna dan 8 september is. Ik, in mei dacht ik, nou dat duurt nog allemaal ja. even. Ja, van mijn is over drie weken, ja. gaat je alweer beginnen. Ja, het gaat ja. zo snel. Zo snel. Maar wel heel leuk. Dus even kijken. over waar we net eigenlijk over hebben... Over uh, 8 september Laura Fitchi. Uh, dan hebben we 6 oktober... Uh, Rebecca Lobri En die is eerder geweest. En dat is een... een, een ja, die spreekt... Ik weet niet hoeveel talen... Uh, vlekkeloos. Dus die heeft dan een programma... Met uh, Italiaans en Portugees. En, en allemaal... Internationaal. Dus. Ja, maar allemaal, ver, allemaal muziek... Wat, en dat, Je kan dat prima verjassen. Oh ja. ja dat is natuurlijk een rare uitdrukking. Maar, ja, maar je, je kan zo, er... Ja. Ja, je kan, je kan het uh, op een swingende manier doen. En je kan het uh, als op een rechter Op de staan. Zeg maar. Ja. Nou, oké. Okay. Dan 10 november uh, tribute Oscar Peterson. En dat is dan het kwartet van Arie Braat. En dat zal mensen niet zoveel zeggen. Maar Arie Braat is de leider van de Dutch Swing College Band. Oh ja. En dat is een fantastische pianist. En die gaat die tribute Oscar Peterson doen. Ja. Dan hebben we 8 december uh, tribute uh, Django Reinhardt. Kan ik reserveren al? Ja, dan hebben we 12 januari. En dat is natuurlijk ontzettend leuk in, uh, in die Unicum. Ah, komt Edwin Rutte weer. Ah, wat leuk. Die, komt, die is al vaak geweest. Die vindt het ja, gewoon enig Ja, zand, ja, ja. ja maar Dit is die, een feestje. Middy vindt dat zo leuk. Ja. Hè, dus met de muziek onder andere van uh, Rogier van ja. en uh, Die kan dat zo goed. Harry Banning, denk ik. Ja. Ja. En dan 9 februari. Dat is nieuw. Dat, dat kende ik niet. Maar de... De kenners zijn daar van overtuigd dat dat fantastisch goed is. Komt Derek de Kloet. En dat is daar een tribute Frank Sinatra. Maar Derek de Kloet, dat zal ook niemand wat zeggen. Maar Derek de Kloet is de zoon van Code Kloet. Oh ja, Code Kloet is een en bekende, Code bekende Code naam. Code is natuurlijk een ja. hele bekende radioproducer. Ja, was dat niet bij eh? de Farah vroeger? Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Nou ja, die, dat was ik ben de... ook al oud hoor, Je Ja, ik nee, zeggen. Maar... Nee, maar Code de was was de oude producer <laughs> van Tijd voor Teenagers, hè? Oh, ja. Met Herman Stok, hè? Herman Stok. Zo oud zijn ja. we, hè? <laughs> is ja, het ja. Een top of is dit een ja, top? En, nou, en, en Code de deed samen met Aad Bos uh, bij de Varen vroeger de jazzprogramma's. Ja. Maar dat is allemaal, oh, wat een grijs verleden. Oh. <laughs> nee, en dan 9 maart, dat, dat, dat, dat, dat, dat kende ik ook niet, maar dat heeft Jean-Louis. Uh, uh, uh, komt er uh, Wiebke et les carson. Dat zegt ook niemand. Wiebke en is de jongens. Frans, ja. Et Nee, maar Dat zijn Franse chansons, maar ook op een, op een fatieste manier. Ja. En, en Jean-Louis van Damme, die, die, die, die zit dan ook in, in, ja. in, dit, in dit kwartet. En die hebben vorige week uh, twee of drie optredens in uh, Zuid-Frankrijk gedaan ja. met deze club. Leuk. En die, ja. die, en die, die komen helemaal naar die Fransen ja. gingen helemaal ja. uit Leuk. hun dak. Dus op, dus op het moment dat je als Nederlander in Frankrijk uh, uh, succes hebt, hè, da, dan ja. is het ja. prima. Hè? Ja. Ja. Ja, Want ja, als je maar. praat over een chauvinistisch volk, ten aanzien van hun eigen artiesten, dan ja. hebben ze er wel eens een beetje ja. ja, ja, ja, ja. Dus ja. dat is prima. En dan 13 april hebben we uh, Menno Dames met David Lukac. En David Lukacs is een van de beste vertolkers van het uh, de repertoire van Benny Goodman. Dat heeft hij twee seizoenen geleden in de krochten gedaan. En, en dan, dat is dan eigenlijk uh, de, de klassieke jazz, maar in, nie, met nieuwe arrangementen. Ja, spannend. En ja. dan gaan we eindigen we op uh, 11 mei met uh, de Jurien Donkersgroep. En dat wordt dan een tribute Rita Reis. Oh, En, oh. Daar, en daar zit een, in, in die groep daar zit een formidabele selectie. Aan uh, uh, zulke ongelooflijk goede muzikanten in. die dan spelen in het jazz-concertgebouw. en, en, en ja. Metropool. En dat, dat is ongelooflijk goed. Ja. Maar, dus uh, om, jullie knallen met vuurwerken. En we hebben tot nu toe uh, voor uh, 120 kaartjes verkocht. Ja. voor uh, het concert uh, op 8 september. Ja. En dat is dan eigenlijk ook op basis van, van dit programma. Terwijl er een heleboel. Ja de namen zien en niet weten wat het is... maar er uh, de, uh, vanuit gaan. En dat is dan het, het krediet... wat we dan in de afgelopen jaren hebben dat opgebouwd. Dat jullie wel zorgen dat, dat, dat ook het... Al, wel... Ook al kennen ze de namen niet... Dat ze, ze weten. weten dat het goed is... Ja. omdat degenen die dat programmeren... Ja, die gaan niet over één nacht ijs. Die, nee. die, die weten donders goed wie er voor hen in de zaal zit... Ja. en wat die leuk vinden. Ja. Ja. Ik bedoel, we gaan hier geen... Uh, jazz programmeren. Nee. Hè? Die, die, nou, je bent blij dat ze gelijk eindigen en gelijk beginnen. Ja. Maar wat er tussenin zit, snapt niemand. Nee, dat dat nee. heeft geen zin. Nee, nee dat genieten we van, de mensen van, oh, die van. Nou hebben we... Ja, maar je, het, moet wel, het moet wel leuk zijn. Je, ja. Je moet het, je moet het ja. wel snappen allemaal. Maar ja. ja. nou, als ik hoor en ik begrijp... dit gaat gewoon een fantastisch seizoen worden. Zeker. Nou, al, hè? En de Zeker. sfeer is ook dat het een feestje bij jullie. Ja. Dus, uh, ja. Nou ja, nou, ja. <laughs> nou, ja en, en we hebben natuurlijk... Uh, uh, of natuurlijk... Uh, we, van een, een, een, een vaste bezoeker die, die schenkt ons een, een nieuwe vleugel. Ja, zo. Leuk van Fantastisch. je, Fantastisch. Ja, wat lief van <laughs> mij, hè? Nou ja, maar, wat je niet maar, verwacht, hè? Nou ja, dat, dat, dat, dat komt dan wanneer de, wanneer de krocht uh, klaar is. Want het het vleugeltje wat er staat, ja die ja. is oud. Ja. Uh, die is nog van het oude oratoriumkoor geweest en zo. Ja. En, pff, man, man, ja. dat, dat, dat, dat is ook bijna niet meer te stemmen. En dit wordt een, uh, uh, dus wij uh, mogen van hem een uh, een nieuwe vleugel een nieuwe, ja, een, of althans een, een, een uh, mooie Yamaha C7 aanschaffen. Zo. En, en dan zo. dat is daar geen nieuwe, want dat is niet te betalen. Nee, nee. Ja, maar dit is toch een gift van een. Van een nou, Kleine twintigduizend euro. Geweldig, maar God. Ja. En, en ja, daar moeten we dan wel even een plekje voor vinden... Ja. wanneer die krocht uh, klaar is. Ja, maar als ja. die krocht klaar is en jullie gaan daar weer beginnen... dan kom je ja. hier natuurlijk weer naartoe. Ja. Met je verhalen ja, en wat plezier. gaat gebeuren. Ik hoop ja. niet dat er een... Uh, een delay komt in de verbouwing. Ja, daar ja. uh, moet je wel aanslaakt. rekening mee houden. Daar moet je ja, tegenwoordig is, uh, wel rekening is, uh, mee houden. Uh, het is He? bouwen. Ja. Ja. Ja. Hans, hey, we ja. gaan beginnen met Laura Fidji. Ik geloof dat jij wat klaar hebt staan. Ja, speciaal, speciaal voor die eerste om editie. Om vast in de stemming te komen. Voor die, ja, voor die eerste aflevering van het dat, hele uh, seizoen. dat mensen die willen komen even op de website moeten gaan kijken. Www .nl. Ja, Je kan ook geen kaartjes aan de zaal kopen. Nee, dat ben komt waarom? daar wel, maar ja. dat kan daar niet. Dus alleen online. Ja, maar je zit met die, wanneer je binnenkomt, met die die Automatische deuren, die, die ja, en iedereen gaat erin en eruit. Ja, dus dat, dat, dat gaat wordt niet. Nee, lukken. nee dat, dat wordt het kan alleen Men maar Men moet online bestellen, ja. anders ja. gaat niet lukken. Nee, dus www.jasinstandvoort.nl. Ja, ik vind het leuk dat je er was. Heel fijn dat je er was. Heel veel plezier en vooral succes komend seizoen. Ik denk dat we elkaar nog wel tegenkomen. Ik ben geen moment. Nee, <laughs> nee, ik vroeg me er in ieder geval op. <laughs> Jongens, uh, we gaan En een uit. fijn weekend allemaal. Ja, dankjewel. En voor jou ook natuurlijk. En we wensen je heel veel plezier. Die eerste aflevering in de serie. En ik heb gekozen voor een nummer van Laura Fitchi. Like a star. En ik moet je zeggen, ik was hem aan het inluisteren. En zelfs mijn, mijn dochter van 24 kwam de keuken uitlopen naar de huiskamer. Mam! Wat heb je nou voor moois opstaan? Ik zeg, jij kan daarna luisteren binnenkort. Daar komt hij, Laura Ficci to love you Still I wonder why You make me feel I'm alive When everything else is all fake Without a doubt you're on my side Heaven has been way too long Can't find the words to write this song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 Heb jij ook niet? Ja. Is toch schitterend schitterend? Gaan allemaal naar Laura, hè? 8 september. Ja, zeker. Even hè? Doen, dus hoor. even naar www.jazzinzandvoort.nl. Ja. ja. En dan uh, lekker kaartjes kopen. Want deze bijzondere vrouw komt gewoon naar Zandvoort. Uh, ja, heerlijk. En er komen meer mensen naar Zandvoort. Hè, komend weekend. Niet het wiek, dit weekend, maar het weekend daarop. Ja, van het lekker druk worden bij ons. Dus ja? dat stand wordt ook op de kaart met de. Uh, met de race oh, natuurlijk. met de race. Ja, ja, het is en, uh, ook wel een dorp. Ook, het het he. Ik bedoel, dorp is er gebeurt je zoveel. Ja, ben je al door het dorp gelopen? Het wordt steeds ja. mooier. Nou, dat vind ik een van de leukere dingen. Ja. Uh, van van die uh, dat de Kramprina Prix naar Zandvoort is gekomen. Ja, uh, of je wil of niet. Je krijgt een beetje dat Sinterklaas Ja, Je komt, komt, Je wordt elke dan, keer... Ja. Uh, zie je weer wat veranderd. Elke ja. keer is er weer wat bij. Uh, ja, straten ja. versierd. En nu weer die letters aan op die, de boulevard. Ja, dat zandvoort. Die letters, ja. dat licht. Geeft je ziet wel nou, hele mooie foto's verschijnen van mensen. mensen dat alsjeblieft. Er ja. zijn zoveel mensen die hier om smeken. Laat het staan. Ja. En ook ik sluit me aan bij die groep. Laat het, Laat het staan. staan. Ja. Zet ja. het desnoods op het op het stationsplein ja. of. Of, ja, weet ik veel. Maar ja. de, de haal het niet weg. Het ja. is zo, zo iets moois foto's? voor zo'n foto. Sommigen met zonsondergang op de zo. achtergrond. Zo, ja, ja, Het is, het is gewoon prachtig. bijna een poster waard. Ja, of? nou, zeker. Ja. Zeker. Dus uh, laten we duimen ja. dat het mag blijven. Nou ja, en, en de pleinen. Want ik begrijp ook, dus de, het, het, het reuzenrad is dus toch weer terug. Ja, het is wel een reuzenradje. Een ratje. Vergeleken raadje. bij wat ja. we... Uh, ja, we maar, zijn maar een beetje Maar het, het hele, hele badhuisplein is nu een soort kermisplein geworden. Ja, gezellig voor de kinderen en zo. En dat moet s'avonds. Echt heel leuk zijn als het donker is, al die Nou, lichtjes. En wat ik dan ook leuk vind, ik zat gisteren even op een terrasje uh, op het uh, kerkplein, raadhuisplein eigenlijk nog. Ja. Uh, en al die mensen die je voorbij ziet lopen met zo'n heel groot plusje ding, ja. wat ze gewoon. <laughs> uh, weet je wel, ik ja, ja, ja. over oh, het heerlijk. En ja. die hele mengelmoes van mensen door dat dorp die allemaal aan ja. het genieten zijn van die sfeer die ja. je opbouwt. Ik, uh, De pleinen, er zijn een ja. beetje wat kinderactiviteiten. Want op ja. Venemapplein, kan je karten, geloof ik. Ja, zeker. Dat is een fantastische ja. kartbaan. maar ik denk dat het ook wel voor wat grotere is, hoor. Ik denk het ja. En Robbel is er heel leuk op ingesprongen, want die hebben weer een kindermenu. Ja, ja. En als ja. je daar een kindermenu bestaat, krijg je een kaartje en dan ja. mag je gaan karten. Ja, leuk hè? En ze hebben ook een duo-kaart, ja. dus je kan uh, met je broertje of zusje samen. Erin. Ja, dus moet je uh, nagaan. Geweldig, nou ja, en voor geweldig. De rest natuurlijk allemaal podia komen er, door de, ja. in de in de halte straat en op het gasthuisplein. ja, en zo. Ja, ja, ja. Het enige. En, dat moet ik nog wel eens zeggen. Ja. Max moet natuurlijk wel gaan winnen. En nee, de laatste doet tijd niet. Nee, doet gaat niet. dat niet zo goed geloof Nee, ik Hij, hij maar... gaat niet winnen. Volgens Randall Lawson, die heeft gezegd hij gaat dit niet winnen op dit circuit. Nee, dit er ligt wel ja. zo'n druk nu op die jongen dat hij in, in zeker in Nederland wil naartoe. Nou, uh... Er gaan zelfs uh, geruchten. En uh, ik, toevallig was ik bij, uh, bij Rob, uh, bij het programma Zandvoort op zaterdag, tijdens dat gesprek met Randall Lawson. Dat is ja. een van de. Van de Corrivee op het gebied van de, van de autoracerij En die heeft gezegd... geloof mij... Er, gaan, er wordt genoeg gezegd... er zijn al onderweg... maar volgend jaar zit Max in een Mercedes. Oh ja! Ja, ja. Want ik, ik denk dat er met die auto uh, iets want, want niet helemaal... Want Hamilton stopt, stopt helemaal naar dit seizoen. Dat weet ik niet. En dat hij dat uh, de hij plek gezegd. van hem inneemt. Of dat staan zou nou kunnen, uh, ik weet het niet. Nee, nee. Maar uh, de voorspellingen zijn dat hij niet gaat winnen in nee. Zandvoort dit nou, jaar. Ja. Nee, maar dan gaan ja. we desondanks toch een feestje maken hier in het dorp. Nou, feest, feesten kan je genoeg. Dat, dat is echt niet het. te geloven. Er wordt zo verschrikkelijk veel georganiseerd. Ja. Echt hartstikke ja. leuk. Hartstikke leuk. Heb je ook gekeken bij het circuit, wat er allemaal vrees is. Nee, uh, man! Ik, ik, ik, ja, ik moet ja, even een rondje gaan doen. Ja, iedere vierkante centimeter is, is benut. Ja. Het is niet te geloven. En, en gisterochtend ging ik met mijn hond even naar het strand. Ja. En een een file op de op boulevard Benaar Met ja. grote vrachtwagens. Geweldig nou, oh, ja, goed oh, te zien. Je krijgt helemaal de kriebels ja, ervan. Ja, ja, ja, ja, zo is het. Straks krijg je die uittocht weer te zien. Het wat dat betreft natuurlijk centraal. Ja, ja, ja. ja. Maar eerst nou, het grote feest volgend weekend. Zo is dat. Ja. Gaan we genieten van al die mensen die hier uh, naartoe komen. Uh, misschien aansluitend een uh, leuk nummer erop van Beth Hart en uh, Joe Bonamassa... Uh, new Bush City Limits. <middels> Ja, yeah, Not Bus City Limits, een live uh, editie vanuit Amsterdam zelfs, vanuit 2014, met Beth Hart en Joe Bonamassa. Fantastisch, fantastisch. En we zijn allemaal wakker nu, hè? Ja. <laughs> nu zijn we wel echt wakker. morgen dan. Um, het is mooi ja, we hadden het net even over die dagen die ons te wachten staan ja. en ja. Uh, ja, ik schrok een beetje vanochtend. Ik denk, oh jee, ja. de zomer is ja. misschien wel weg, het gaat regenen. Ja. En uh, als het maar niet. Ja, weet je, sommige mensen hopen op regen met de races. Hè? Want dan wordt het eigenlijk een stuk spannender. Omdat je moet kiezen voor bepaalde banden. Ja. En je hebt ja. natuurlijk veel minder zicht. Dus het wordt veel gevaarlijker om ja. te racen. Maar ja, goed, ik, ik hoop altijd maar dat ze een beetje een zonnetje hebben. Dat, het, ja. dat, dat ja. we dat kunnen ontwijken. Zeker, nou, zeker. Maar, ja. Zeker. Ja. Zoals... maar heb, je, heb je een weerbericht bij je voor de komende je? dagen? Tuurlijk, ja, natuurlijk we hebben weer. Ja, ik schrok vanmorgen ook. Maar ja. het is van korte duur dit. Als ja? je nu naar buiten kijkt, zie je geloof ik al lichtelijk een zonnetje doorkomen. Oh ja, het is en wel weer droog is wel geloof ik. wel bewolkt, maar er zijn perioden met regen. Maar vanmiddag breekt vanuit het noordwesten dus de zon weer door. Hartstikke goed. En het waaide gisteren ook behoorlijk. Ja. Die bomen zwiepen en zo. Maar de zuidwestenwind ja, ja. gaat vandaag ook wat afzwakken. En het wordt 21 tot 23 graden. Morgen, kijk, kijk. Morgen hartstikke lekker. Droog. Ja. En er zijn de perioden met zon. Dan wordt ja. het dus weer echt zomer. Dat dus is leuk, want een uh, weekend met een zonnetje is toch wel wat leuker. Er staat nauwelijks wind. Het wordt 20 graden op het strand. En lokaal 25 landinwaarts. Nou, kijk eens aan. Nou ja, en vanaf toch zondag nog... is het vaak droog. Schijnt de zon. Komen oh. er ook wel wolken. Af ja. en toe ook een buitje. Oh, Temperatuur ach, ja. volgende week 22 tot 25 graden. Maar bij ons in Zandvoort 19 graden. Tot 22 graden. Toch ook best lekker nog. Hè? Ja, heerlijk toch? Uh, genoeg genoeg uh, uh, uh, uh, periodes om lekker even nog buiten bezig te zijn en zo. Ja. Ja. We, we gaan even nog een liedje draaien. Nog eventjes. En dan zit dat die eerste uur er alweer op. Het ja. is toch niet te geloven? Ja. Uh, voorbij. Ja, ja, zo is het. Ja. Ik, uh, ja. ik heb een heel raar nummer meegenomen. Piep. Oh ja, dat weet over, ik. Over dat... mensen. Dat mensen soms heel raar kunnen zijn. Nou, dat weet ik. Ik ken je. Dag, Sam, het gaat over mij weer. Nou, oké. Okay. Voor <laughs> <laughs> honey, people are strange. Van <laughs> de death, death South. <laughs>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 Ineens was die afgelopen. Ik zat nog eventjes te kijken van wat we hierna gaan doen. Maar ja, daar hoeven we ook niet lang over na te nee. denken. Wat we hierna gingen doen. Want goed we nieuws hè? Ja, we hebben heel ja, goed nieuws. Uh, een van onze kleine jongens uh, die in de vroeger wel eens zong... is ineens een hele grote jongen ja. geworden. En niet alleen qua lengte, maar ook uh, qua bekendheid en qua, ja. qua beroemdheid. En Han, jij vertelde er is Hij iets speciaals aan in de Nederlandse top 40 hebben we het over Yves Beers, Fantastisch hè? toch, ja. hè? Hij ja. doet het toch maar, hè? Ja. We zijn de hele ochtend al zo trots, maar nou, het kan bijna. <laughs> nee, uh. het is toch. Nou, nee, nee, nou, maar nou echt, net wat is je gezegd Geweldig! Je welk, welk dorp in Nederland heeft dat? Dat je om de havenklap trots kan zijn ja. op een, op een, uh, een, een, een bewoner ja. uit het dorp. Die, die fantastische dingen organiseren, die fantastische dingen ja. doen, die talenten hebben, die ontwikkeld worden. We hebben straks ook weer iemand die heel bijzonders ja. doet... en die een fantastisch talent heeft ontwikkeld... Ja. met alle gevolgen van Dien. Ja. En uiteraard, er waren ook... Uh, nou, nee, daar gaan we het straks over hebben. We hebben het nu over uh, Yves Berendsen. Hij treedt uh, trouwens ook op tijdens de Grand Prix. Tijdens het uh, Casino. casino. Ja. Dus als je hem wil zien, dan moet je naar het Casino toe. Ik geloof ja. dat het uh, zaterdagavond is. Dat ja. hij staat met Peter Beense. Ja. Dus uh, ja, die krijg je er dan gratis bij. Ja. He? Nou oh ja, zo leuke En nu leuk, zijn leuk nummer cadeautje. één hit gaan we draaien. Die nummer één hit, ja. Hoe heet die? Ik weet, weet oh. Je terug in de tijd. oh, terug in de tijd. terug in de tijd. Moet ons toch aanspreken. Nee, wij gaan niet terug in de tijd. Nou, alhoewel, net zaten we ook weer terug in ja. de tijd eventjes. Ja, He, maar je van, een oh jee, is je lang geleden. Ja, ja, ja, ja. Nou goed, we, we gaan niet langer uh, lopen, lopen kletsen. We gaan ja. naar... Oeps.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 Het duurde te lang, maar we zitten hier als nooit.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 Ja, en dan had ik zo gehoopt uh, dat we gewoon uh, netjes aan zouden sluiten. Alsof ik een professionele disjockey zou zijn. En dat we met het laat, laatste akkoord de uitzending af konden sluiten van het eerste uur. Maar dat is niet gebeurd. Helaas. Zo, uh, routine, zo ben ik nou ook weer. Maar ja goed, uh, we, we zijn amateurs hè. Ja. Dus dat mag maar allemaal. Het Misschien ook wel. In ieder geval, we hebben nog een paar tellen. En dan zit het eerste uur erop. En uh, dan gaan we eventjes naar het nieuws en naar de reclameboodschappen. En dan komen we bij u terug, natuurlijk met de column van Honey En daarna hebben we een leuk gesprek. Blijf tuned. Doeg! Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11.